Nieuws van zes uur. Dit is Mautschreurs met het de voorpagina afgebeeld als Hitler. Met SS-uniform en hakenkruis. De krant noemt haar vrouw Hitler en een lelijke tante. Ook burgemeester Abu Taleb kreeg een veeg uit de pan. Van een andere Turkse krant. Die noemt hem een rotzak. Aanleiding zijn de rellen van die zaterdag ontstonden in Rotterdam... nadat een Turkse minister was uitgezet. Abu Taleb zou ook banden hebben met de Gulen-beweging. De Rotterdamse burgemeester zegt in een reactie tegen RTV Rijmond dat hij zich niet bedreigd voelt, maar hij vindt het allemaal wel te ver gaan. De inzamelingsactie op Giro 555 tegen hongersnood in Afrika... heeft sinds 6 maart meer dan 10 miljoen euro opgeleverd. Er is nog veel meer nodig voor de hongersnoden in Jemen, Noordoost-Nigeria... Somalië en Zuid-Soedan, zeggen de samenwerkende hulporganisaties... Daarom wordt er 29 maart een nationale actie op radio en tv uitgezonden. Hoe die eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Het Russische ministerie van Justitie onderzoekt... of de religieuze beweging Jehova's getuigen... op de lijst van extremistische organisaties kan worden gezet. Als dat gebeurt, wordt de christelijke beweging verboden. Het ministerie had al besloten het hoofdkwartier van de Jehova's... in de buurt van Sint-Petersburg te sluiten...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 Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Hoeverlaak en Voorthuizen, 2 kilometer. A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Hoeverlaak en Eénbrugge, 2. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Zoete en knooppunt Ipenburg. is de vertraging, 20 minuten. Op de A9 die men richting Amstelveen... tussen Belmemeer en de Oude Kerk naar Amstel, ruim 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen, één rijstrook is dicht... Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag... tussen Afrit Watergaasmeer en knopenten Meer 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein... 20 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam... 10 minuten vertraging. En op de N44 vanuit Leiden naar Den Haag... voorwassen naar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Uh, welkom terug voor het tweede bij het tweede uur. Zandvoort draait door. Niet voor, maar bij. En we zijn er nog steeds. We zijn nog compleet ook. En wat ik net gehoord heb, onze gast is onderweg. En we gaan starten met een verzoekplaatje. Voor Ans. Waar woont Ans? Waar woont Ans? In Steenwijk. Oh, Ans in Steenwijk. Yes. Heet, heet ze Steenwijk? Of? Nee, jij vraagt waar woont ze ja, dan zeg ik in Steenwijk. Oh, zo zou werken. Heel goed, dank je wel. <laughs> Ze heet Hans Niemer. Ah, dankjewel. Kies In Steenwijk. Yes. Ja, en dat wordt van Queen. You're my best friend. Nee, hey, nou zijn we nog completer dan compleet. Nou, oké, nou, onze, onze gast is binnen. Ja. Da -da -da -da. Ja. We ja. Ja, dat We laten hem even bijkomen. Ja, maar is je tromgeloffel? Ja. Dat bedoel ik. Daar was hij. Ja. daar hebben we. Zo simpel is dat. Ja. We ja. laten we hem even bijkomen. Hij ja, hij ja, ja, ja, ja. Ja, sowieso ja, wat er is Ja, hij ja, is ja, ja. dus even we, even doen, we, we doen het ook. rustig aan. Geef hem maar een liedje. Doe nog maar een liedje. Doe maar een nummer. Doe maar een kapseltje. Dat hebben ze ook tegen jou gezegd, hè? Ja. Haas! Leuk dit. Ja, dat blijft altijd. Braaf, hè, ja. Ik heb mezelf nooit als volksmenner ja. gezien, maar als ik <laughs> jullie bezig zie met dan... Ja. Ja, dat is hey. je niet in Turkije in de leer gaat ja, ja. oh, Onze toetje die gaat uh... Oh nee, onze toet is het. Ik wou dan zeggen toetje dat kost nog even in de box ja, hoek ja, laten we nog de... even niet mee. Nee, die doet niet mee. Maar die gaat wat vragen. Is dat zo? Nou, heb ik we hebben afgesproken. Uh, oh. Ja, toch? Nee, jij delegeert tot zover de, jou afspraak. Ik ben wel nee, bezig. Ja, net als in ja, de politiek ja, ja, ja. wat je afspreekt, hoef je niet per se te doen hoor. Nee, dat is waar. Nee, precies. Marcel, maar, hallo. En Welkom en bij onze avond. puinhoop. <laughs> een gezellige boer in ieder geval. Ja, precies. Ja, nou ja, dat hopen we in ieder geval wel. Hey, vertel. Je hebt een nieuwe, nieuwe, echt een hele mooie winkel. Kan je ja. er wat meer over vertellen? Nog meer over ja, ja, tuurlijk. Er zijn altijd luisteraars die het niet weten. Die het niet ja, weten. daar moet je van uitgaan. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou ja, we zitten er natuurlijk al een paar jaartjes op de Grote Kroch. Precies. En uh, ja, we zijn al een hele tijd aan het zoeken van uh, hoe kunnen we uitbreiden en... Uh, dat is best moeilijk op de locatie waar we zaten, natuurlijk. Ja, dan kon je wel, want achter had je daar nog een hele ruimte waar je ja. alle dingen maakte, hoeft niet? Nah, beperkt hoor. Ja? Dat was niet zo heel groot. Oh, nee, oké. Okay. Dus dat idee had ik altijd. Het gebeurde echt in zo'n kleine winkeltje. Ja. En dit speelt natuurlijk al heel lang, want ik weet nog, twintig jaar geleden hebben we de oude zaak verbouwd, zeg maar. Mm -hmm. En toen mochten wij niet eens de vetpunt buiten plaatsen, omdat Ahold met verbouwplannen zat. Dat is twintig jaar geleden. Ja. ja, erg hè? Ja. ja. ja. Maar en, eindelijk was het zover. Eindelijk ging Albert Heijn daar weg. Ja, eerst was er nog sprake dat we samen met Trump uh, helemaal plat zouden gaan. En uh, dat het één uh, grote nieuwe Albert Heijn wordt met links... Uh, Tromwinkel en rechts dan de slagerij. Ja. Nou ja, dat was uh, te kostbaar voor uh, Awold om dat te realiseren. Oh, Dat is wel jammer, ja, want ja. dat, dat uh, idee had ik trouwens ook gehoord. Ja, ja, dat speelde een paar jaar geleden. Maar hij heeft Awold zijn handen vanaf getrokken en uh, okay. is er omheen gaan bouwen. En toen kwam de locatie aan de grote kocht vrij, want anders was het weer te groot voor Awold. Ja, precies. Ja. En inmiddels zijn we daar ook weer om half twee jaar mee bezig geweest om uh, dat... Uh, te realiseren. Zo lang nog, joh. Ja, ja, ja. ja. Oh. En in december liep het bijna stuk... omdat Aald toch de stekker eruit zou trekken... van de doorgang naar Aald. Ik zeg, ja. nou ja, dan doe ik het ook niet. Want inmiddels is... Uh, de grote kocht aardig dood gegaan. Ja, er zijn heel veel winkels inmiddels uh, weg, hè? Ja. ja. ja. Maar goed, jij, je hebt nu een hele mooie zaak daar neer gerealiseerd. Ja, dus uh, daar blijven post. mensen komen, toch? Volste vertrouwen in dat binnen een jaar uh, al die winkelpandjes weer uh, met hoogwaardige winkels uh, gevuld worden. Ja, precies. We gaan nog even wat draaien tussendoor en dan komen we straks bij je terug. Oké. Okay. Als je nou met z'n allen mijn werk over gaan zitten. Nee, maar dan wordt het niet goed. Ja, nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. meestal smaai je ook terug, hoor. Dat maakt ah, het. Okay. Ja, precies. Hee. Ik leer Dat is meteen vriendelijk als dat hier binnenkomt. Ja. Niet zo stikke tegen mij. Oh, sorry. <laughs> ja, maar ik, ik ben vrede week voor het eerst langs de zaak. Ik kom zelf niet het antwoord, dus ik, ik ben de vrede week even langs gelopen. Er zijn dingen en, waar wij heel blij mee zijn, hoor. Dan. Dank je wel. <laughs> en, en het mooiste vond ik eigenlijk die, die doorgang naar naar Albert Heijn. Daar hadden we het net al over. Ja. En uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik iets heel moois. Vind ik ook uniek trouwens, want dat, dat zie je toch weinig, denk ik. Op, de, op deze manier is het de eerste in ja, Nederland. Ja, zie je wel, ja. dat, uh, dat vond ik ook En daarom ja. heb je er ook zoveel moeite mee gehad... om dat voor elkaar te boksen, denk ja, ik. Zeker. Ja, zeker. <laughs> maar, maar, maar wat, wat uh, ja, een slagerij biedt natuurlijk vlees aan, dat is logisch. Maar je hebt nog veel meer wat je, wat je aanbiedt aan de, aan de klant, Dat Best logisch, hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> je, ja. Wat, wat, en hij wat, heeft <laughs> nog een rond topje <laughs> ook. Ja, precies. Geweldig. <laughs> Nou, kijk zo gaat het hier ja. he. Maar uh, wat, wat, wat kan je allemaal bij jou verkrijgen, zal ik verkrijgen ja. uh, Wat daar extra bij gekomen ja. is Is uh, in principe de broodjescorner ja. we zo had, je, had je vroeger niet? Nee nooit een broodje oh. gekocht omdat Als ik broodjes wilde gaan doen Wilde ik het wel goed gaan doen ja. En daar hadden we gewoon de ruimte niet voor ja. En nu hebben we daar uh, prachtige ruimte voor Goed belegd broodje Voor een leuke prijs gewoon een uh, bolletje rijk belegd. Uh, maximaal drie euro. Ja. En ga je naar een luxe broodje of een demi-baguette of zo. Dan komt er ik drie kwartjes bij. Ja, ja. En, ja. en, en uh, is dat een bepaalde, een bepaalde tijd verkrijgbaar? Uh, of, of is dat gewoon de hele dag? De hele dag. Met de hele wel, dag. Aan het einde van de dag dan, uh, ja, ligt het wel op een laag pitje. Ja. als de mensen dan een broodje willen, is geen probleem. Maar met een lunch vooral natuurlijk. Ja, vooral met En de er rug. zijn waarschijnlijk mensen die zo vanuit uh, Albert Heijn eventjes een lekker broodje komen Even een halen. lekker broodje. Een ja. goed kopje koffie erbij ja. van Illy. En ik, ik hoorde van iemand... want wij zingen toevallig allemaal bij de, bij de beachpopzingers... dus wij hebben nog wel eens van die klessenbessen bij ons. Ik hoorde dat je ook soepen verkoopt. Ja, dat is helemaal... Dat is echt wel lekker. Ja. Dus kan je daar iets over vertellen? Maak je die zelf? Ja, we maken alles soepen zelf. Ik ben er uh, anderhalf jaar mee bezig geweest... om het op deze manier uh, voor elkaar te krijgen. Ja. We maken het soepen zelf. Dan uh, als ze uh, klaar zijn... dan uh, gaan ze in glazen potten... van uh, ruim een halve liter en ruim een liter... Daarna ze, uh, laten we ze uh, pasteuriseren. We hebben een grote stima voor. Ja. Dan gaan ze 35 minuten op 133 graden. Dan zijn alle bacteriën gedood. Daarna worden ze teruggekoeld. En dan zijn ze tot een jaar houdbaar ongeveer. Buiten Echt? de koeling. Mooi, ja, ja. mooi Haaf, hè? Mooi is dat. Ongelooflijk. Ja. Dus dat zijn het zijn echt lekkere soepen. Ja, ik, heb, ja. ik hoorde inderdaad van, van die gerechten ook die je kant en klaar ja, kopen. Ja, ook lekker. Hoorde ik van uh, mijn collega van gisteren, <laughs> ze zegt dat heb ik al een paar keer gedaan. Het is geweldig te eten, zegt ze. Ja, ja. Dus. we werken natuurlijk met verse ingrediënten ja. en uh, we hebben een dertigtal verschillende maaltijden. Van Aziatisch tot Hollands tot Italiaans, uh, noem maar op. Die ja. worden dagelijks vers bereid. Uh, en dat doe, doe, doe, je, doe je zelf eigenlijk? Of nou, heb je daar heb een... ik medewerkers voor, hoor. Uh, oh. Ik kan niet alles zullen. Ook hij delegeert, nee. Hans, net ja. als jij. Net als ik ja. Maar ik kan dat goed, hoor. Wat kan je? Laat u weer te zwaaien? Nee, dat was ik nu, maar uh, we gaan hey. wel muziekje doen. Oh. <laughs> Altijd luisteren naar vrouwen, ja. Oh, kijk, nu ineens wel. Ja, uh -huh. niet, niet aan wennen, het is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 Hij weer. Ja, er zwaait weer. Hij zwaait weer wat. Hij zwaait weer. Maar goed, een steamer dus. Ja, we hadden, we hadden een heel interessant steamer. gesprek onder, onder jouw muziekje. En we hadden het over het pasteuriseren van je soepen. Ja. En, en, kan je eens uitleggen hoe dat, hoe dat gaat? Want dat vind ik verdomd interessant eigenlijk. Nou, pasteuriseren is eigenlijk op 78 graden... Ja. op lagere temperatuur voor een langere tijd. Ja. Wij doen eigenlijk wel... Steriliseren is ja. het eigenlijk... En dat is op 133 graden. Ja. En dat moet dan precies 133 zijn? Ja, 133 graden voor 35 minuten. Ja, ja, nou, ik denk als... dat het minstens 133 moet zijn. Ja. Ja. En dan, ja. dan zie je ze ook als de potten eruit komen... dan staan ze gewoon nog te koken ja. in de potten voor een paar uur lang. Wauw, die... Ja, ze ja. ja, staan gewoon een paar uur lang nog in die... Na te koken. Zo mooi. Ja, ja, ja dat is prachtig. En, en, de, die is en de deksel van die, van, die, van die potten is dat een draaideksel? Ja, is gewoon een draaideksel. Ja, is echt waar. Ja, ja, dat is die exploderen. Nee, die exploderen er niet vanaf. Nee, <lacht> God, tot nu toe niet. <lacht> God, tot dat is het goed gegaan. Het, uh, het, het is niet zo'n overtje die we thuis hebben. Neem ik aan. Nee, nee. nee. Iets, maar dan moet je. <lacht> Nee, nee, dat gaan wij niet redden. Nee, nee. dat denk ik. Nee. Tussen, want ik hoorde net, er gaan 50 potten in. Ja, die grote die we achter hebben staan, er gaan 50 potten in. En uh, we hebben dan drie van die steamers ook nog uh, in de winkel staan. Achter het Kookeiland. En uh, daar zullen er een stuk of dertig in gaan, eventueel als het nodig is. Maar die zijn meestal bezet uh, ja. voor de keuken. Allemachtig. Uh. Oh, personeelsleden, heb je veel personeelsleden? Oh, uh, niet... We hebben er 23 bij. 23? Erbij. O, erbij? Erbij, ja. Ja, we zitten nou op zes, geloof ik. Alles bij elkaar. Echt waar? Ja. Jeetje mensen. Ja. Dat is, dat is een ah, hele... mooie loopt iedereen Ja, wat dingen. is dat? Ik mag zo slagen, hè? Wat wil je? Dat is toch de slager, Dat is de slager, ja. Mag ik nou een pakkie worst? Dan moet je aan de slager vragen. Nee, ik hoe mama boos. Want je, je mama boos? Ja, ik mag er niet om vragen. Oh, dan zal ik het vragen voor ja. je? Heb je een plakkie worst voor je? Uh... Dat is een impertinente vraag uh, in dit gezelschap, vind je niet? <lacht> en we vinden het ook een rare vraag eigenlijk. <lacht> we gaan eerst even een liedje doen. Ja, Doei. Doeg. <lacht> to your heart. Na de lenteachtige dag van gisteren ging het weerbeeld vandaag toch maar veranderen. Aanvankelijk kwam vanmorgen de zon nog af en toe tevoorschijn... maar vanmiddag nam de bewolking toe en vanavond gaat het uiteindelijk ook regenen. De noordwestenwind draait naar zuidwest... en wordt matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur zal met maximaal een graad of 9 duidelijk lager zijn dan gisteren. Vanavond en komende nacht is het dus bewolkt en regenachtig. De wind wordt west en is vrij krachtig over land en hard aan zee... windkracht 5 tot 7 en de temperatuur daalt naar zo'n graad of 7. Morgen is het bewolkt en zijn er perioden met regen. De westenwind waait matig tot krachtig, 4 tot 6 bovóór... en de temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Zondag is er in de ochtend nog kans op regen... en in de middag lijkt het droog te blijven met wellicht nog wat zon. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard 5 tot 7... En de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Na morgen blijft het wisselvallig. Met temperaturen dus rond de 12 graden. En later, in de volgende week, wordt het rond de 10 graden. Vind jij en leuk, hè? He, wisselvallig is ze. Vind jij leuk. Vind ik dat leuk? Nou, wie, ja. Hou je daarvan? Ja? Oh. Nee, zij wel. Hij oh, okay. ja, is zelf ook heel wisselvallig. Dus... Ja, dan pas ik tenminste in het weerbeeld. Ja, pas je in het weerbeeld. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. We gaan eventjes oh, even, even door. Wordt, dat, ja, oh, ga, nog één keer, denk ik. En dan mag je op de bank. Ja. Ja. Heb ik wel besloten. Heb je een slaapbank? Ja, nee hoor. Oh. Maar dat past. Dus ja, oh. ja, je herkent het wel, Hans, begrijp ik nu. Ja man. Ja, ik. ik herken het helemaal goed. Jannie, goed bezig. Goed, we gaan even door met onze, onze gast. We hadden het net over. Wij hebben altijd elke keer in onze uitzending hebben wij de groenteman En daar hebben we een stampotje. Stampotje? Lekker. Stam die hebben we erin en <lacht> ja, verkopen jullie ook stampotten? Jazeker. het hele jaar door of niet? Hele jaar door. En, en wat moet ik me eigenlijk voorstellen? Een, een stampot in de zomer, want eigenlijk is, het is een een Je lekker... leest niet ja. anders voor en dan ga je hem vragen: wat moet ik me daarbij voorstellen? Een stampot in de zomer. Ja, nee, maar wat voor soort stampotten? Even serieus. Lekker. Nou, sowieso altijd al de stamppot. Die blijft altijd uh, het hele jaar door. Ja. Nu hebben we natuurlijk ook de zuurkoststampot, Boerkolstampot, de hutspot. Uh, Spinazie stampot met uh, oude kaas, knoflook, spekjes en... Maakt me geen ja. Allerlei lekker. Ja. <laughs> en en hoe, hoe kan ik dat bij, bij jullie kopen? Zit het al verpakt in, in een per kilo? Hoe nee, is dat nee, verpakt? Er nee, nee. zijn uh, twee Hongos. mogelijkheden. We hebben een aantal stampotten uh, Die zijn gecombineerd al met een uh, vleesgerecht ernaast. Dus andijfje met een bal. zuurkom ja. uh, met een rookworst. Boerenkool met rookworst. Een stampot met uh, een Dat zit in het zelfbedieningsmeubel. Ja. En de rest van de standpotten zijn ook gewoon losverkrijgbaar. verkrijgbaar dus staat in uh, bakken in de maaltijd. Het zelfbedieningsmeubel. Moeten ze dan zelf scheppen of zit dat in bakken? Nee, dat zit dan gecombineerd in bakken. Dat oh, vertelt oh, okay. <laughs> en Het de zit in handige bakjes. Ja. Handige bakjes die je ja. in de oven kan zetten en in de magnetron. Dus ja. voor de magnetron moet je er dan even een paar gaatjes in prikken. Maar ja. voor de oven tot 180, 190 graden kan je het met de folie die erop zit zo erin zetten. Oh, dat is lekker met jouw telefoon. Ja. Ze hebben je ja. nodig. Ja. Ja. Oh jee. Yeah. Oh jee. Yeah. Oh jee. Yeah. Ik, ik voel me ja. ineens wat ja. drillend. Maar, uh, ja. Ja. Dan hm. ja. ja, nou, vallen jullie stil. Nou, dan ga ik praten. Uh, wat, ik, wat, ik, uh, wat mij opvalt aan jou. Als persoon of als bedrijf. Dat weet ik niet. Is dat je met heel veel andere ondernemers samenwerkt. Ja. Je werkt met de ijsbaan. Je werkt met uh, uh, het plein. Ja. Um, maar dat is heel belangrijk ook. Je ja, moet dat klopt maar, maar in mijn gevoel ben je een van de weinigen. Nou, dat is absoluut niet waar. Volgens ja, Ik zeg ook ja. mijn gevoel, als ja. het niet waar dat is, is het niet waar. Ja, maar. Het is, het is voor jou het duidelijkste. Samen. Dat ja. is wat, wat de consument meekrijgt, zeg maar. Jullie acties bijvoorbeeld, okay. met een klein ja. bijvoorbeeld. Ja, ik probeer het wel. Ja. Ja. En nou ja, die is heel bekend. Ja, want daar zitten mensen echt te wachten op Facebook. <laughs> Jeeee, ja, ja, ja, ja. er daar zijn is er! weer, weer kippen Ja, betal. precies, ja. Dat is wel grappig. We zien, toevallig zagen we van het weekend tot een keurslager in een ander gedeelte van het land het ook eens gaan doen. Gaaf, <laughs> ja, ja, dat is leuk. Ja, ja maar dat zijn, dat zijn uh, dingen die erg in het oog springen. Moet ah. Ja, dus je dat moet moeten we met uh... z'n allen doen, hè? Om het antwoord weer op de kaart te zetten. Ja, absoluut. Dat is leuk. Ja, ik hoop dat we gewoon ook die grote weer helemaal vol krijgen... met uh, gedreven, hoogkwalitatieve uh, ondernemers gewoon. Wat vind jij hoogkwalitatieve ondernemers? Uh, ja. waar vandaan? <laughs> ja. Nou ja, ik, ik las die discussie ook uh, in de gemeenteraad. Er uh, moeten hoogkwalitatieve ondernemers op de, op de kroch komen. De ja, maar wat is dat dan? Ja, Zo, het enige antwoord wat ze zelf gaven, was geen, geen horeca. Nee, ja. nee, nee. Nee, maar, maar een goede kledingzaak of een, uh, een, een notenspeciaalzaak. Zijn ja, bon is natuurlijk een prachtige zaak. Uh, ook, uh, die zou ik graag ook uh, bij me hebben hey, op de grote kocht. Uh, dat is gewoon een ander verhaal. Die man die uh, ja, die, die zit, zit al zo, jaren zit al zo lang. Die gaat, nu van niet meer, de nee, die gaat nu niet ja, meer verkassen. Dat is nee. logisch ook. Ja. Dat begrijp ik. ik. Ik kom zelf niet uit Zandvoort. En ik hoor acties op het plein... Dat denk ik nou nee, leuk, maar op wat is dat? Het plein is, op het plein. Het plein is uh, waar jij af en toe bij ons... Uh, ja, maar jij, hetzelfde broodje gezond hebt. Waar eent. jij je hoofd altijd vol stopt. Weet zeg maar. je wel, daar. Oh, en, en, nou, en dat dat doe, is het hoe plein, actie, de snackbar. En, maar hoe doe je zo'n actie dan? Uh, de actie, voor zover ik het lees... Ja. is dat je bij Marcel... kan je een heerlijke gegrilde kip... één, twee of meer ja. uh, bestellen. Ja. Dat, dat doe je van tevoren aangeven hoeveel je er wil. Ja. En dan kan je met je bonnetje naar de, het plein, naar Sneekwaterplein, en daar krijg je dan een grote zak patat met appelmoes, uh, uh, met appelmoes, ja, ja. ja. Oh, voor uh, voor weinig. Nou, ja. dat is duidelijk. Dus uh, dat is zo'n combinatie. Ja. Oh, dat wist ik niet. Dat, dat is de blijven. reden waarom het twee weken terug zo ongelooflijk druk was oh, bij Plan. Oh, ja, ja. Ja, ja maar hadden toen wel ja. inderdaad over een actie. Maar nou, ik wist helemaal niet wat dus, het was. Nou, dat was zijn schuld. Ah, zijn schuld. Ja, ja, ja. Lekker is dat ja. een vrijdag. Ja, ja, toch? Ja. Ja. <laughs> en nee hoor, alleen maar goed, goed, goed, goed. Ja. Ja. Nou ja, we zoeken natuurlijk nog steeds een goede groenteboerder. Ja, je kijkt mij aan, maar daar heb ik geen verstand van. Nee, ja. nou, maar jij ja, maar stelde ja, maar de vraag. Jij stelde de vraag Er zat of zit toch een, uh, een grote groente boeren? Nee, we hebben niks meer nu. Die is pas gestopt. Ah, oh, dat is ja. wel heel jammer. Ja, ja vis, vis, uh, speciaal, vis, speciaalzaak zou ook heel mooi zijn, maar ze ja. zitten er niet in. Niet? Nee, Ze nee. Nee. Nee, nee, nee, zit ja, ja, ja. er gewoon niet in. Uh, een, net zoals met vlees, is het ook met vis is het. Uh, op het pure product is weinig winst te behalen. Dan ja. zou je het niet redden alleen. Je moet daar nevenactiviteiten doen. En bij vis is dat het haring uitsnijden, gebakken kibbeling, dat soort ja. dingen. Ja, en dat is in de zand wordt al zo. Ja, die goed staan in, in de karren. Ja, ja, ja, ja. die dus staan allemaal in de karren. Ik, dat zijn allemaal stuk voor stuk professionele. Ik, ik denk twintig visondernemers uh, uit de vishandel ja. benaderd om een viszaak hier op uh, zandvoort te krijgen. Maar dat gaat hem echt niet worden. Nee. Nee. Want alles waar ze marge op kunnen maken is allemaal al ingevuld. Ja. ja, en weet je, dan moet je ook wel een gigantische marge maken. Want de, de kosten zijn gewoon heel hoog. Ja. Ik bedoel, uh, je ah, moet van ja, goede ja. huizen komen. Wil je daar nog iets huren? Ja. Zeker kopen? Nou, dat vind ik toch wel een beetje misverstand hoor. Okay. De huren in Zandvoort zijn niet echt extreem. Oké, okay. nou mooi. Nee, en dan moet je naar vierkante meter kijken. Ja, precies. Ja, en dat is gewoon reëel. Ja. Ja. wat ik daarvan zie. zijn ja. uitzonderingen, maar over het algemeen... We gaan zo nog even verder. Ja. <middels> Zo, ik, vind, ik vind die naam vind ik heel mooi Marcel Vers Theater Marcel Vers Theater ja wie, wie ja. heeft dat bedacht <laughs> <Ja>. <laughs> dat vind ik een hartstikke mooie kreet vind ik dat ja, nou ja je moet ergens beginnen hè. ja dat is ja. maar wie heeft dat bedacht eigenlijk uh, dat is van de tekenaar van de winkel dat was leuk ja, Hij zegt, ja ik het vind wordt het echt het een Vers Theater ja. zo ik zeg die houden we erin ja, leuk, ja. Ja. leuk. En, en wat we ook hadden je, je hebt het heel erg druk op, ja. En, en zie je je vrouw nog wel eens een keer? Heel weinig. Ja. Heel te weinig. Oh. De, werkt niet bij jou in de, in de winkel? Nee, nee, nee. nee. Da, en, is dat bewust? Of? Ja, dat is inderdaad bewust. En die hebben hun eigen baan al jaren. Ja, ja. ja. En, en, ja we hebben voor onze luisteraars, degene die luistert... en Marcel, een, een hele leuke actie vinden wij zelf. Ja, ja absoluut. Ja, absoluut. Tot volgende week. Tot en met volgende week zaterdag. 25 maart. Ja, en, en wat is je actie precies? Vertel het eens. Nou ja, voor diegene om uh, kennis te laten maken met onze nieuwe producten. Wat zijn nieuwe? Ja, de broodjes natuurlijk. Dus ik vond het wel leuk om bij de broodjesafdeling een actie te doen. Uh, voor de mensen die uh, melden bij uh, de broodjescounter van Marcel's Vers Theater is top... Krijgen ze een heerlijk kopje Illy-koffie. Natuurlijk niet de minste, nee. maar een, echt een lekker kopje Illy. Een espressotje, een cappuccino of een Latte macchiato, ja. maakt niet uit... Zo'n dus nou, dus een kop koffie naar keuze gratis bij je ja, broodje. Kom, nou, geweldig ik kom, toch? Ik kom morgen wel even langs. Denk ik. ik vind het echt leuk bedacht. Ik ja. ja. ja. ja. vind het een leuke actie. Absoluut leuk uh, Medewerkers van ZFM zijn uitgesloten van de actie <laughs> ja. zelfs. Ja, dat, ja, dat ja, denk uh, wel. Ja, dat <laughs> Jammer. He? <laughs> het is bijna dat je de helft gratis ja. krijgt natuurlijk. Want de broodjes kosten ja. gewoon ja, nee, ja, tegen ja, de 3 ja, euro. Ja. En dat kost de koffie ook. Dus je krijgt de helft ja, gratis. Nou, echt top. Echt heel leuk. Dat is vooral voor allegenen die zometeen de loterij gaan missen. Ja. Ja, er is maar is één de... winnaar. Ja, en ja. de rest mag dan uh, lekker koffie scoren. Ja, bij een ja. broodje. Ja, klaar, klaar. Dus nog één keer de tekst? Ja. Ja. Marcel's Vest Theater is top. Nou, dat zegt... Nou, ik hem goed. En, bij, bij besteding van een broodje <laughs> ja, natuurlijk. En, ja, en daar word je da, toch blij van, ja. he, als ja. je dat gaat horen. Nog en, en, nee. even een vraag over je assortimenten. Wie, wie bedenkt je assortiment? Hebben jullie zelf bedacht eigenlijk? Ja. Van, ik wil graag soep gaan maken. En ik wil dit gaan ja. maken. En zus gaan maken. Nou, in is principe Is het maar vraag van de klanten? Of nou ja, is echt Ik merk eigen... al in de oude situatie dat wij heel veel soepen verkochten... Ja. Alleen, ik had uh, twee kleine vrieskastjes. We hadden 14, 15 soorten soep. En ik kon het gewoon niet kwijt. Ja. Of ik kreeg een hele vriezerwand of zo. Dus ik ben nou inderdaad al anderhalf jaar zo'n beetje aan het stoeien geweest. Hoe we dat anders kunnen doen? Ja. En dit is het resultaat. Ja, nou, ik, ik vind een heel mooie oplossing met die, met die potten waar je het over had. Want dan hadden ze het namelijk... Uh, Vrede week had het over het koor dan... En toen zeiden ze, nou, er staat nogal wat soep. Ik hoop dat die ze wel kwijtraakt. Maar ja, oh, als je nou zegt de... van, ik kan er een jaar, kan ik het laten staan en dan is het nog goed. Dan denk nou, wie maakt zich eigenlijk zorgen dan eigenlijk? Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, dan is het toch? Ja. Ja, wat ik net al zei, we hadden iets van 500 potten voor de ja. opening. En uh, we zijn nu al aan bijproduceren, omdat we het anders ja. niet aan kunnen. Hartstikke goed. En de ja. soep is uitverkocht, dat moet ik jammer zijn. Dat is wel jammer. Ja, dat is eigenlijk een beetje bewuste keuze, omdat het gewoon het weer al. Te ja, het is. Ja, het is het seizoen, ik snap ja. het ook wel. Maar ja, die Duitsers die blijven wel soepen, er, erpensoepen blijven eten. Nou, ja. uh, deze zand ze ook, hoor. Dat mag voor mij het hele deze jaar door. Deze techniek ook aan hand, dus. ja, ja, ook al. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, nou, ik zou zeggen, wie weg. Ja, het? Hint, hint. <laughs> maar ja. uh, we komen straks nog even terug op, uh, op de soep. Want ja. uh, we gaan dus, uh, nu we het erover hebben, we gaan een heerlijke pot soep mogen we van Marcel van Lote. Oh, ik dacht dat wij niet gingen nou, halen. Ja, nee, helaas. Nee, nee, nee. Nee, wij, wij mogen alleen maar weggeven. Ah, ja, ja, dat is ja. ja dus uh, uh, we gaan straks uh, de lijnen openen. Maar oh? dat doen we straks pas. Oh? Nee, dat doen we straks pas. oh jee, wat spannend. Ja, dan na het volgende plaatje, denk oh. ik, ergens. We Hij ja. ons dat we hem ook even over het de radio-telefoonnummer de moeten geven. Ja, ja. Want de lijnen gaan open zodra ik het nummer genoemd heb. En dat is 023 57 303 93. En als je belt dan kom je dus rechtstreeks in de uitzending. En dan uh, krijg je een ongelooflijk lekkere potsoep naar keuze van ruim een liter die je op mag halen bij Marcel. Dus um, ik zou zeggen, pak de telefoon en bel 023. 5 7 93 9 3 Dus... Uh, ja. herhaal, herhaal het eens. Nog een keer? Ja, ik kwam niet verder dan 0-23, joh. Oh. <laughs> 5 7 303 93. 9 3 Ja, en als er nou niemand belt, dan nemen wij hem. Ja, dan mogen wij hem ophalen, halen. <laughs> Vind ik wel. Zijn we gewoon solidair. Ja, misschien, misschien durven ze wel niet, hè. Want en dat dan we geven we hem een cadeau aan Marcel. Hey, ja. ja. Nou, heb je een lekkere portsoep. Ja, we gaan wij in de tussentijd even ja. een heus met Harry draaien. Ja, ja, doe maar. Zij moet moeten verzadelen. Ik ben heel rustig zat gewoon. Ja, doe maar.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 Er zijn er zo wat doorheen, maar ik, ja. ik wil er nog wel even wat weten. We hadden het net even over je, je hoek. De uh, pasta. Uh, je, ja, de pasta. Lekker. Maar we hadden het ook over het drinken oh, erbij. En, ja. Want je had het over koffie. En, ja. Maar je zei: want Ik heb nog veel meer aan in de aanbieding. Ja, tuurlijk. We hebben vers gepeste we maken verse smoothies, uh, we hebben biologische frisdranken, Fritz cola en nog ja. een aantal jaar. Ja, en, en pasta. Pasta to ja. go. Pasta ja, ja, to ja, go. Ja, ja, ja, ja We ja, ja. hebben een, een, een hoekje. En daar kies je uit vier van onze pasta's. Dan kies je een saus. We hebben ook vier soorten saus erbij. En dan nog wat extra toppings. Ja. Zoals een lekker lente uit je parmezaanse kaas erbij. Extra spekjes of weet ik wel. Dus ja. zo kan je zeggen van ik neem een pennen. En ik wil een tak, uh, carbonara saus erbij. En nog wat extra spekjes en parmezaan. Ja. En s'morgens koken we alles voor. Zetten we de sausen klaar en dan uh, gaat de pasta nog eventjes, uh, op het moment dat er besteld wordt, de pasta gaat even in de pasta koken. Een uh, inductieplaat daarnaast en dan binnen een minuut, anderhalf ja. minuut. En, ja. en hoeveel, hoeveel mensen kan je, kan je, ja dat klinkt een beetje oneerlijk, maar hoeveel mensen kan je berg om te eten? <laughs> uh, dat ze kunnen gaan zitten? Ja, hoeveel, hoeveel ja, paten heb je? Nou, dat is niet zo heel veel, dat is uh, rond de vijftien. Nou uiteindelijk. Ja. we hebben hem wel. Dat is toch wel aardig toch? Ja. Ik nee, we delbert. gaan voor de soep, jongens. Daar ja, ben jij. Nou, neem op. Ja, neem, op. Ja, neem op. Met Hans Wassenaar. <laughs> hallo. Hoi. Hallo. Oh, hallo. Kijk, we hebben een beller, jawel. Ja. ja, je spreekt met Ingrid. Hallo, ik hoor u niet. Kan jij... Ja. Dat is Ingrid. Hoor je het niet? Echt? Ik wel. Ja. Ben je er nog? Ja, Hans. Oh, ja. ik, ik ja. hoorde je niet door de telefoon. Hallo, nee. Ingrid. Dag, hallo. Ingrid. Hoe gaat het met je? Nou, met mij gaat het prima, Hans. Nou, hartstikke... Dat vind ik fijn te horen. We mogen je feliciteren, Ingrid. Ja, dat heb ik gehoord. Lekkere soep. Ja, ja, lekker. Soep naar keuze. Ja, ik wil hem eigenlijk schenken. Mag dat? Oh. Ach, schenken? Ga je hem uitschenken? Ja. Nou, het is een beetje dikke soep, hoor. Die kan je niet uitschenken. Maar, ik wil hem eigenlijk uh, weggeven. Dus. Ja, dat mag altijd oh, ja, natuurlijk. A ro. mag dat. Aro. Oh, dankjewel, zeg. Ja. Ah. Ach, jee. Een zware operatie heeft ondergaan. Dus uh, geef ik uh, mijn cadeau aan Ro. Ja. Hey, hey. Ah, dat is wel heel... Hé, hey, hey Ingrid, heb je wat goed te maken bij je moeder? <laughs> <laughs> oh, nee, dat vind ik ontzettend lief gebaar. <laughs> ja. Mooi gebaar. Nee, hartstikke lief, hoor. Okay. Zo ja. bedoelde ik het niet, hoor. Ja, maar dat komt goed uit, want dan uh, rijd ik zo meteen met uh, Hans bij. Ah, oh, Helemaal goed. Ja, op, met Marcel bedoel ik. Ja. Hij maakt mij mee rijden, nou echt niet. We zijn nog tot negen uur. Over. Dus Kijk, komt helemaal nou, goed. Nou, hartstikke goed. Nou, Ingrid, dank je wel. En, en, uh, en nogmaals gefeliciteerd en bedankt dat je hem aan, uh, aan me schenkt. Ja, dank je wel. Een okay. fijne avond. Doei. Doei, doei. goed weekend hè. En, en komt er nog wat of niet? En komt er nog wat? Komt er nog wat? Ja. Komt er nog wat? <laughs> Ja, nou ja, weet ik wel. Normaal gooi jij er Hans, wat tussendoor. door. het was op, jouw op, programma. Als jij nou roept, ik wil nu muziek, oh, ja, ik dan, dan nu gaat muziek. hij muziek nee. draaien. Doe maar, maar een, een jingletje. Maar dan Doe dan maar muziek. een jingle. Doe ja. maar wat. Doe maar een jingletje. Ja. Ja. Kijk, nou heb je een, ja. een probleem, hè. Nee. Zoiets? Ja, zoiets. Hartstikke goed. En nu verder? Nee, dat dan mag je zelf hier bepalen. Dat doe je Dat doe je ja, ja, al. Dan stel ik voor dat we gaan afronden, want we ja. hebben nog maar vijf minuutjes. joh. Ja, Minder zelfs. ja. Hey Marcel, ik wil je ontzettend bedanken voor uh, dat je hier bent, bezig, uh, uh, uh, buurten, dat en dat je uh, even wilde vertellen over alles wat je allemaal doet. Ja. Want dat is best heel veel. Best heel veel, en dat zeven dagen in de week geopend. Natuurlijk. Ja, precies. Tot laat? Zo druk. Iedere dag van acht. Uurs morgens tot s'avonds 9 uur. Ciao. En zondag tot acht uur s avonds. Oh, dus als Zo we de knijters. Dus als we woensdag toch naar de kerk dat gaan. De, werk, dan hè? kunnen we even langskomen bij. Ja, zeker weten. Ja, dat gaan we even doen. Ja. Nou. Hey, en uh, dankjewel voor alles ja. wat je beschikbaar stelt. En dat je de leuke actie hebt bedacht. En uh, die wil ik nog één keer even noemen. Als je roept bij hem aan de toonbank. Marcels Vers Theater is top. Dan krijg je dan een heerlijk kopje Illy-koffie. Bij, bij aankoop van een broodje. Bij aankoop van een broodje. Ja, uiteraard. Uiteraard. Ja, ja, uiteraard. Ja. Oké, okay, nou een heel prettig weekend en Dankjewel. hartstikke bedankt. En, en jullie ook een goed weekend. Dankjewel. wel. bedankt voor de uitnodiging. En, en heel veel succes. Lukken. Dankjewel. Oké. Okay. En dat geldt eigenlijk voor iedereen en uh, iedereen een goed weekend gewenst. Ja, nou zijn we. Na, doei. Ja. ja, die kleine die gaat ook weer naar huis. Ja, ja ik krijg geen toetje vanavond. Lekker rustig. Nee, heerlijk. Top. En wij, en wij gaan hey, we zingen. We, vaker doen. we gaan zo weer zingen. <laughs> Dat gaan we zeker doen. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, Hans, wij zijn de donderdag en vrijdag weer. Ja, zeker. En, dan, uh, en ik ben de vrijdag weer. Ja. En Toetje is de vrijdag weer. Ja. Fijn weekend allemaal. Ja. Tot ziens. Doeg. Dag. Doeg. I never meant to call c yeah. c